Het zal de lezer uit al het voorafgaande duidelijk geworden zijn... dat de mens gevangen zit binnen een degeneratieve kringloop. Het denken en het willen zijn geblokkeerd door het gevoelen. Want de gevoelswerkingen die door middel van het sternum uitstralen... brengen de aurische sfeer in een bepaalde toestand geheel in overeenstemming met de aard en de kwaliteit der gevoelswerkingen. Als dit evenwicht bereikt is, kunnen alleen die impressies en krachten de aurische sfeer binnenkomen en in het stelsel worden opgenomen en verwerkt, die in overeenstemming zijn met de toestand van het gehele microcosmische levenssysteem. En laat ons dan ten overvloede nog eens mogen opmerken dat de aurische sfeer tevens het ademveld is. Aangezien uit het ademveld het bloed wordt gevoed, is het bloed gelijk aan het ademveld. Het ademveld gelijk aan de aurische sfeer. De aurische sfeer gelijk aan de gevoelswerkingen en de gevoels-, wils- en denkwerkingen gelijk aan het bloed. Al dus wordt de keten gesloten. Deze degeneratieve kringloop heeft van de aanvang af... een orgaanwijziging en een totale wezensverandering veroorzaakt. Een neergang die nog steeds niet tot stilstand is gekomen die zich dagelijks in de wereld bewijst als een steeds funestere verbrokenheid van de ware geest, en die in de mens bovendien door een onderbewuste automatische lichaamswerking in stand wordt gehouden. Aldus verkeert wat door de schepper als een rijke zegen bedoeld werd, tot zijn tegendeel. Wij denken hier aan de onderbewuste automatische werkzaamheid van de lever. Indien de mens van seconde tot seconde in vol bewustzijn... door middel van denken, willen en gevoelen... het hartheiligdom zou moeten controleren... en daardoor het bloedswezen... zou hij spoedig uiterst vermoeid raken en aan uitputting sterven. Perioden van bewuste arbeid moeten daarom worden afgewisseld door perioden van rust. Doch in die rustmomenten dienen verschillende levensprocessen hun voortgang te hebben. Onder andere zal het evenwicht tussen de aurische sfeer en het bloedswezen... zoals dat bestond tijdens de laatste momenten van actief bewustzijn in een daaropvolgende periode van rust behouden moeten blijven. Dit evenwicht in negatieve perioden van rust of slaap... wordt verzekerd door de lever. Door de werkzaamheid van dit orgaan... blijft het bloedswezen in de wetmatigheid van de microcosmische natuur... gehandhaafd in die tijdsgebieden waarin het bewustzijn niet bewust aan het levensproces deelneemt. De lever is een grote poort voor belangrijke aurische stromingen in het bloedswezen. Iedere mens die rekening houdt met geestelijke en morele levensnormen, weet dat hij strijd moet voeren tegen lagere en inferieure geestelijke invloeden. Deze strijd, die soms zeer moeilijk en zwaar kan zijn, bewijst dat de aurische sfeer van een dergelijke kwaliteit is, dat zij openstaat voor deze gevaarlijke aanvallen en dat de gevoelsaard hoogst bedenkelijke situaties schept. De mens moet vele malen hevig kampen om niet in een lager levensvlak te verzinken. Gedurende de perioden van rust, waarin het bewustzijn zich negatief verhoudt tot de lichaamsgestalte, blijven, zoals vanzelf spreekt, de lagere invloeden en krachten het stelsel aanvallen. Zij brengen het ademveld binnen. Zij worden in de bloedbaan opgenomen. En het bloed wordt dus van moment tot moment vergiftigd. Wanneer dit vergiftigingsproces ongestoord voortgang zou kunnen hebben, zou een vreselijk, zedelijk en geestelijk verval het onmiddellijk gevolg zijn. Door de reinigende werkzaamheid van de lever en de automatische voeding van het bloedwezen uit de aurische sfeer door dit orgaan en zijn nevenstructuren, worden deze giftige krachten echter uit het stelsel verwijderd, tenzij de bewuste en zelfverantwoordelijke mens ze door denken, willen en gevoelen in het lichaam vasthoudt en ze met het bloedwezen verbindt. foutief dom levensgedrag buit aldus de heilzame werkzaamheid van het leverstelsel uit... En het onnut gebruik van energie zal zich onder andere kunnen wreken in de gevreesde suikerziekte.